9 uur door al negens met het NOS-journaal. Militair Marco Kroon was in 2007 volgens de Telegraaf... op inlichtingenmissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens de krant was Kroon daar met zeven collega's. Ze moesten informatie verzamelen vanuit een MIVD-safehouse. Ze zouden in burgerkleding hebben gewerkt, meestal in koppels... maar soms ook alleen. Dat laatste zou volgens de krant kunnen verklaren... waarom Kroon in zijn eentje werd gegijzeld... en later de man die hem ontvoerde doodde... zonder dat iemand daar iets van merkte. Volgens Kroon doodde hij de man uit zelfbescherming. Hij hield het lange tijd voor zich, naar eigen zeggen... om de missie niet in gevaar te brengen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het incident. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie... over een wapenstilstand in Oost-Ghouta in Syrië opnieuw uitgesteld. De afgelopen week zijn daar al honderden mensen om het leven gekomen. Er wordt al dagen gepraat over de tekst van de resolutie. Maar Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad... heeft verschillende bezwaren. Ze willen de Russen dat er garanties komen dat rebellen stoppen met het beschieten van woonwijken. Irene Wust draagt morgen bij de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen de Nederlandse vlag. Wust won deze Speler drie medailles. Goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. In totaal heeft ze nu elf Olympische medailles gewonnen. En daardoor is Wust de succesvolste Nederlandse Olympiër aller tijden. Op de Spelen heeft de Tsjechische Esther Ledecka als eerste sportster twee gouden medailles in verschillende disciplines gewonnen. Eerder won ze bij het skiën goud op het onderdeel Super G en vanochtend won ze bij het snowboarden de parallel reuzenslalom. Deze speler won Jorien Termos goud bij het lange baanschaatsen en brons bij het shorttrack. Ledecka heeft die prestatie met twee keer goud nu verbeterd. Het weer vandaag veel zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het blijft droog, vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden boven 0. De noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad. Dit was het NOS Journaal. Magistraal. Neo Neorauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl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 Kom op 15 maart naar Masterclassics in het Theater. Kaarten via residentieorkest.nl NPO Radio 1 Max Nieuwsweekend Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4 minuten over negen geweest, welkom terug bij Nieuwsweekend. Wat gaan we het komende uur doen? Over een kwartier aandacht voor de Chinese internetreus Alibaba... naar aanleiding van een documentaire in Tegenlicht. Hoe verontrustend is de opkomst van dit bedrijf... dat net zo hard in spullen handelt als in data van de gebruikers? Daarna, de legendarische gitaarbouwer Gibson... staat aan de rand van de afgrond. Gitarist Erwin Java vertelt hoe het zover heeft kunnen komen. En natuurlijk, laat hij ook wat horen. Dan begrijpt u wat de charme is van die Gibson. En tot besluit van dit uur, slapen, slim worden. Wie wil dat niet? Slaaponderzoeker Lucia Talamini legt uit... hoe met speciale geheugenimplantaten informatie... in het brein van proefpersonen kan worden opgeslagen. Maar goed... We beginnen met corrupte wereldleiders. De ene na de andere wereldleider krijgt het om de oren wegens corruptie. Neem Benjamin Netanyahu in Israël of Jacob Zuma in Zuid-Afrika of Robert Mugabe in Zimbabwe. Daardoor hebben veel mensen het idee dat de wereldwijde corruptie stevig wordt aangepakt. Maar helaas de cijfers spreken voor zich. Wereldwijd neemt de corruptie nog steeds toe. Blijkt uit een onderzoek van de anticorruptieorganisatie Transparency International. De corruption Perceptions Index, ja zo heet dat, melden inderdaad in 2017 dat het er niet beter op wordt. Maar ook corruptie neemt tijdse vormen aan. Daar gaan we over praten met Frank Schaper, expert op het gebied van leiders en dictators. En ook de schrijver van het boek Het Dictator Virus. Hartelijk welkom. Ja, het is moeilijk te meten, hè, corruptie. Wat, wat, wat is uw indruk? Neemt het toe of, of lijkt dat me zo? Of, of nou, mijn indruk af? is dat het uh, <coughs> misschien wel toeneemt, maar het is heel lastig te meten. Dus echt heel goed uh, statistisch onderbouwen is lastig. Maar je kan wel zien dat uh, de aandacht voor corruptie toeneemt. En dat heeft wel een paar uh, hedendaagse oorzaken. Wat dan? Nou, Een van de oorzaken is dat je uh, wel belangrijk onderscheid te maken... tussen uh, corruptie in uh, democratieën en corruptie in dictaturen. Uh, corruptie in de democratieën, dat is eigenlijk een teken van, uh, of tenminste de aanpak daarvan... is een teken van een goede vrije pers, uh, onafhankelijke rechtspraak. En met een transparantere wereld zie je dat daar wel meer aandacht voor is. Dus uh, dat is een goede, een goede zaak, het komt meer aan het licht. Uh, maar in dictatuur is een heel ander verhaal eigenlijk. Daar is, uh, dictatuur of daar is corruptie gewoon een teken van de dictatuur... En is de bestrijding van de corruptie is eigenlijk het aanpakken van de ene machthebber van de andere machthebber, want ze zijn allemaal corrupt. En, uh, dus daar is het niet zozeer een, een goed teken. Hebben de nieuwe media nog invloed op corruptie? Ja, de nieuwe media hebben vooral invloed in de, in de, de, de plekken waar uh, de bevolking meer uh, mondig wordt. Uh, dus de nieuwe media hebben de gelegenheid dat als er een geval ergens plaatsvindt, dat het sneller verspreid wordt, dat het sneller duidelijk wordt en dat het ook eerder aangepakt wordt. Uh, maar dat is vooral in democratieën. Mm. En het interessante eigenlijk nu is dat uh, er steeds meer plekken op de wereld zijn... waar democratie en dictatuur eigenlijk vermengd worden. Dus op die plekken, uh, dat dus zie je bijvoorbeeld in, uh, in Turkije... Uh, daar waar de dictatuur eigenlijk toenemend is... Daar, wordt, ja, daar gebruikt de oppositie en het volk gebruikt ook de social media... om dat aan de kaak te stellen. En daar zie je ook steeds meer de strijd eigenlijk. Dus corruptie is daar meer een teken van een, een, een, toekomende, een toenemende strijd. Maar corruptie is een soort verzamelnaam voor van alles en nog wat, hè? of is dat niet zo? Ja, dat, dat klopt wel. Eigenlijk in de, in de pure vorm zou je kunnen zeggen... corruptie is het misbruiken van je machtspositie voor persoonlijk gewin. Ja. En uh, dus, hè, ze zeggen niet voor niks, macht corrumpeert. En absolute macht corrumpeert, absoluut. Dus overal waar macht is, uh, daar zie je ook uh, corruptie. Dus het, het is ook van alle tijden, het is ook in alle landen. Ja, je, je, je kan de president, uh, uh, kan het zijn. Maar het kan net zo goed de lokale politie van op de straat... of kan iets de bosboden. Oh ja, ab absoluut. Ik, bedoel, ik herinner me nog in, uh, tijdens de EK in, uh, in Oekraïne. Ik, uh, ik reed terug van Garkov naar Kiev en ik reed kennelijk te hard. Ik werd aangehouden door de politie en ik moest 50 euro betalen. Ik wist helemaal niet welke snelheid ik overschreden had. En ik, ik moest naast hem zitten in het autootje... en ik moest het geld, 50 euro, in het handschoenenvakje doen. Er kwam geen papier aan te pas verder. Ik, nou ja, dat is op hele kleine schaal. Ja. Maar dus, dat, ja, in dat soort En zit dat betaal je maar omdat je blij bent dat je van het gezeur af bent. Hij heeft de macht en ik ja. wilde naar nou mijn vliegtuig. Ja, ja. <laughs> simpel. Ja. Ja. En dat zie je overal. Ja. ja. Uh, het aftreden van Zuma, want dat is toch een van de aanleidingen... om hier uh, weer een gesprek over aan te gaan in Zuid-Afrika. Is dat nou betekenisvol? Ja, dat is betekenisvol. Omdat uh, Zuma is bij uitstek een corrupte uh, leider. Maar het uh, teken toch van de kracht van, uh, van het land... is dat hij uh, na enige jaren toch wel daarop aangepakt wordt. En, uh, en dat is dus wel een, dat is wel een goed teken. En hetzelfde geldt voor uh, het aanpakken van uh, Netanyahu in Israël, ook na een aantal jaren... op een gegeven moment bouwt het aantal gevallen zo op... dat als de tege tegenkrachten sterk genoeg worden... Ja, dan moeten ze het veld ruimen. Ja. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Berlusconi... die uh, uiteindelijk na een aantal jaren toch ook uh, weg moest. Hij is weer terug, maar ja, hij moest op een gegeven moment wel weg. <laughs> ja, maar, wel, ja. Het merkwaardige bij dit soort dingen is... je, je ziet dat zo vaak, dan wordt, een, dan wordt een corrupte leider afgezet... wordt afgezet door iemand die zegt dat hij echt werkelijk... als Punt 1, het aanpakken van de corruptie heeft. En een jaar later zit je met een proces tegen de nieuwe leider... want die blijkt ook tot op dat moment... echt eindeloos in corruptiezaken te ja. geraakt te zijn. Ja. En dan denk je, ja, maar het, het lijkt gewoon ja, een soort, soort, soort dominofeestje. Mm, dat is ten dele wel zo. Maar veel van dat soort gevallen vinden plaats in dictaturen. In dictaturen, dat zie je bijvoorbeeld toen Xi Jinping aantrad... Uh, een van zijn hoofdpunten uh, uh, was, uh, we gaan de corruptie bestrijden. Nou, Dat, be dat is eigenlijk een, een codewoord voor ik ga al mijn tegenstanders uitschakelen... Uh, zodat ik de macht uh, kan bestendigen. Hetzelfde geldt nu in Saudi-Arabië. Saudi ja, moet... Die kroonprins he, die, die, die wil, zijn macht, uh, die wil zorgen dat hij echt de opvolger wordt. En voordat het zover is, schakelt hij al zijn tegenstanders uit... met beschuldiging van corruptie. En dan is de ironie dat uh, de, de persoon die het meest corrupt zou zijn... Die koopt zichzelf vrij met geld. Ja, en miljarden. Hè, en geld. miljarden. Dus, ja. dus je moet corruptie gebruiken om het, het proces tegen corruptie. Nou, maar dat is in dictaturen. En, en eigenlijk is de plek wat nu het meest interessant is in de wereld, vind ik. Is Amerika zelf. Verenigde Staten. Ja, dat is echt een, een super mooi voorbeeld voor de. Maar nu de strijd volop gaande is. En hoe ziet die corruptie in Amerika eruit? Nou, allereerst was het al jarenlang sluipend dat de corruptie toenam. De politici die konden hun campagnes bekostigen met geld van donoren, financieel donoren, superrijke biljonairs. En, uh, en een mooi voorbeeld daarvan is, dat het is nu zover geweest... dat uh, die belastingwet die aangenomen is hè, eind vorig jaar... Nou, die, die is uh, zeer uh, voordelig voor de superrijken. En daar kregen dus de senatoren echt telefoontjes van hun donoren. Als je niet voor deze wet stemt, krijg je van mij geen geld meer voor je campagne. Dit Uit, is dus corruptie in een dat democratie? Is, dat is corruptie in een democratie. Maar nu heeft hij nog een extra tandje erbij gekregen door, uh, door Trump. Want Trump is zelf zo corrupt als dat heeft geen scheiding met zijn zakelijke belangen. Dus, dus daar is het nu normaal. Formeel, hij, formeel wel trouwens, hè? Nou, hij heeft het niet in een trust fund gestopt. Nee, dus, okay. dus maar, hij, maar goed, formeel is er wel een scheiding, maar in praktijk in blijkt het dus natuurlijk... In praktijk helemaal niet, nee. nee. Dus hij heeft een bezoek van Xi Jinping... en rond diezelfde tijd krijgt zijn dochter toestemming in China voor haar merken. Hm. Uh, in India heeft hij overleg met Modi. In diezelfde tijd gaat zijn zoon die gaat daar naartoe om een aantal... Uh, uh, appartementencomplexen te verkopen. Ja, en dan mag je met zijn zoon mag je dineren... ik geloof voor een voor, viertelduizend voor, uh, euro ja, of zo. Precies, ja, precies. Ja. En, en al die diplomaten die op bezoek komen bij Trump... die logeert dan in zijn hotel in Washington... of in Mar-a-Lago in uh, Florida. Dus dat is zo corrupt als wat. Alleen, dat roept nu ook de tegenkrachten op van de vrije pers... die bloeit als nooit tevoren. En de rechtelijke macht, die het aan alle, aan alle kanten uh, bestrijdt... Dus ik las laatst een artikel in de New York Times... dat die somde zo zeven gevallen op... van allemaal corrupte gevallen... waarbij hij zegt, normaal gesproken onder een vorige president... was dit hoofdpagina, voorpagina nieuws Maar nu is, is het zo'n inflatie eigenlijk van, van misstanden... dat, uh, dat, dat wordt, ja, het wordt bijna niet meer opgemerkt. Ja. Dat is heel interessant. En... Uh... De politieke invloed van die uh, NRA is op dit moment natuurlijk heel actueel. De National Rifle Association. Ja. Uh, dat zou je toch ook een vorm van corruptie kunnen noemen? Oh ja, zeker. Ja. Waarbij uh, je va van een, uh, een partij uh, zoals een NRA... Ja, je mag verwachten dat die voor hun belangen opkomen... en dat die dat probeert te doen. Uh, maar die politici die worden daar zo financieel door gesteund... dat er komt geen enkele wapenwet door, uh, door het congres. Alleen, dat vindt nu wel iets ironisch uh, plaats... Want uh, nu, nu uh, hebben de wapenfabrikanten het moeilijk. Je zou zeggen, nou, onder zo'n wapenvriendelijke president hebben ze het toch hartstikke makkelijk. Maar nee, ze hebben het juist moeilijk. Want doordat uh, Trump zo wapenvriendelijk is, uh, is niemand meer bang dat er wapenwetten komen. Dus niemand heeft weer een incentive om wapens te kopen. Want. <laughs> dus, dus nu Remington, die heeft het nu moeilijk, is bijna failliet. Dus het loopt terug. Het loopt nu terug. Nou. Ja. Nou ja, het is nog niet om te lachen. Nou, <laughs> ik, ik moet lachen om de ironie. Uh, van ja. het, de strijd is volop gaande. Je weet nog niet uh, uh, wie er wint. Maar het is, het is boeiend als nooit tevoren. Mogen we eens proberen de andere kant te benaderen. Uh, kent u eigenlijk een succesvolle uh, methode om corruptie aan te pakken? De succesvolle methode om corruptie aan te pakken... is eigenlijk de combinatie van uh, rechtelijke macht... Uh, die niet bang hoeft te zijn ontslagen te worden door de machthebber. Een vrije pers die uh, uh, capabel genoeg is om onderzoek te doen... en al die lijntjes boven water te brengen. En daar helpt de huidige technologie wel bij. He, die Panama Papers bijvoorbeeld. Uh, zodat het aan het licht komt. En politici die, die voldoende bang zijn... Dat, dat, ook, dat als ze niet ingrijpen, uh, dat het dan uh, fout loopt. Maakt u eens een schatting... In procenten hoeveel landen ter wereld daar uh, zeg maar aan voldoen aan deze 20% procent. dat vind ik nog dat ja. vind ik nog royaal. Ja, ja. Ik denk dat u aan de hoge kant zit. Dat zou kunnen. Misschien ben ik toch een optimistisch persoon. Ja, ja. Gaan er binnenkort nog echt grote klappen vallen op dit front? Want ik, de, ik heb zo het gevoel, maar misschien, uh, ik les ik maar wat hoor... dat je uh, drie kwart Afrika en toch ook de meeste uh, Aziatische landen... daar moeiteloos, uh, als je daar onderzoeken gaat doen, dit overal tegenkomt. Uh, aan de ene kant wel, maar als we kijken naar recente voorbeelden... Uh, bijvoorbeeld uh, Zuid-Korea. Daar is president Park is uh, jaar afgetreden. Ja. Door corruptie. Ja. En de Samsung-topman uh, is daar voor het eerst... sinds mensenheugenis aangepakt. En dat is een Aziatisch land waarvan je tot voor kort zou zeggen... Ik bedoel, Park was de dochter van een dictator. Ja. Dus je zou zeggen, tot voor kort is onmogelijk, maar het gebeurt. Uh, dus ik, ik denk wel dat de trends zijn in landen... Alleen, je, je moet wel naar alle landen in de wereld dan kijken. Om dat te zien. En, en af en toe dan... Uh, dan zie je een lichtpuntje. Laten we tot slot even kijken naar Nederland. Hoe corrupt is het hier? Uh, ik, denk het, uh, it, ik denk dat het op kleinere schaal uh, uh, corruptie is. Maar uh, je ziet ook... in Wat noemt u dan? Uh, nou no ja, bijvoorbeeld een Jos van Rijen. Dat, dat geval uh, wat, mm. wat, wat dan wel naar boven kwam en eindelijk wel wordt aangepakt. Maar het, het is allemaal klein bier ten opzichte van en de internationale Incidenten. Wereld. En het zijn incidenten, het zijn er best wel veel... Als je ze allemaal optelt van de afgelopen jaren. Maar ze zijn toch relatief klein allemaal. En is het inherent aan de macht, corruptie? Ja, absoluut. Ja, hoor. Het gaat ook niet weg. Het is er nee. altijd geweest. Je moet er altijd voor, uh, voor opletten. Want ja, je, je combineert hier twee menselijke eigenschappen. Namelijk de behoefte aan macht en invloed. En, en de behoefte aan, uh, aan zelfverrijking en, en, uh, en hebzucht. En hebzucht. Ja, dus we hebben het over menselijke karaktertrekken. Oké. Okay. Dankjewel. Frank Schaper, expert op het gebied van leiders en dictators. Hij schreef het boek Het dictatorvirus. Graag gedaan. De Chinese internetgigant Alibaba gaat ons leven veranderen. Sterker nog, dat proces is al lang gaande. Via Alibaba shoppen we online op onze smartphone, terwijl onze eigen winkelstraten meer en meer leeg komen te staan. China was al de spullenschuur van de wereld, maar wordt nu ook de wereldwijde webshop. Hoe verontrustend is de opkomst van dat bedrijf Alibaba? Want tegelijkertijd houden Chinese politieke leiders hun eigen grenzen potdicht voor Europese aanbieders van dit soort zaken programma Roald Duong maakte er voor tegenlicht... een documentaire over die morgenavond te zien is. En samen met China, deskundige Hans Moderman... is hij bij ons te gast. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst even naar Roland. Waarom wilde je uh, een film maken over dat onderwerp... de opmars van Alibaba zelf had gekocht en niet tevreden? Nee, ik koop uh, er eigenlijk niet. Oh. Uh, omdat ik misschien al uh, meer bewust ben van de risico's... met name de economische risico's... Uh, op de kortste termijn is het uh, fijn om uh, goedkope spulletjes gratis thuisbezorgd te krijgen. Maar op de lange termijn uh, zijn we toch wel stevig onze eigen vaderlandse economie ermee aan het uithollen. Kortom, je realiseert je dat door bij zo'n instantie te kopen, dat je in wezen de uh, fietsenmaker op de hoek benadeelt? Ja, ja, inderdaad. Nou, Het is grappig dat je dat zegt. Ik heb gisteren toevallig een fietshelm gekocht oh. bij de fietsenmaker... Uh, op de hoek, letterlijk, heel wel realiserende. Als ik dit op AliExpress zou kopen, zou ik de helft goedkoper uit zijn. Maar ik denk toch van, ik hou een winkelstraat liever ook gezellig. Dus het is ook een, een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor iedereen... Ja dat, ja, dat klinkt wat zwaar. Kijk, ik gun iedereen zijn, zijn koop op, op ad Het is ook veel goedkoper vaak dan in die winkels. Dus in die zin. En ik heb gewoon een hele goede fietsenzaak. Dus kijk, als, als, het, als die service slecht zou zijn in die winkel... als het assortiment heel krap zou zijn... dan zou ik ook op internet kopen. Maar dit is ook gewoon een goede fietsenzaak. Dus, nou. ja. uh, daar begint je documentaire ook mee. Hè, met de, de lege winkelstraten. En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. In grote steden gaat het nog prima. Maar in kleinere steden met name ja. is het treurig. Ja. ja, treurig gesteld. Ja. Maar goed, die positie van Alibaba, hoe stevig is die nu al in Europa? Uh, ze zijn beginnend. En uh, het is de ja, even afwachten van hoe groot, uh, hoe groot ze gaan worden. Uh, dat, nou, daar weet Hans ook alles van. Ze zijn uh, bezig om, uh, om een uh, groot distributiecentrum in uh, Europa te, te gaan bouwen. Zodat de levertijden heel kort worden. hoef je niet meer langer op die goedkope spulletjes te wachten. En dan worden ze echt een hele belangrijke concurrent. Want wat natuurlijk apart is, dat je bij de action is het goedkoop. En Ali AliExpress die, die is net zo goedkoop. En die bezorgt het bij aan de deur. Dus uh, de, ja, hoe, hoe kan je daar tegenop concurreren? Hm. Ja. Hans Modeman heeft jaren in China gewerkt. En dit allemaal zien ontstaan eigenlijk. Hè? Ja, en ik heb uh, toen Alibaba net begon. Heb ik ook meteen de dienstverlening van, van deze uh, nieuwe gigant uh, getest. Door een, uh, maar liefst een motorfiets te bestellen over oh. het internet. En... en die kwam aan en hij deed het. In Shanghai. In zijn geheel kwam die aan? Ja, nou ja, hij kwam als bouwpakket. Maar als je oh, oh. een beetje handig bent, dan zet je hem in elkaar. En dan, uh, dan, dan zie je dus de kracht van uh, online verkopen. Alibaba is een, is een online winkel. Hè. Het is een etalage. En allerlei kleine winkeliers of grote uh, fabrikanten, die kunnen daar hun spulletjes etaleren. En dan kun jij uh, via je computer kun je je keuze maken. En Alibaba legt gewoon op wat die neringdoende uh, verdient. Legt gewoon een vast percentage erop. En dat is winstmodel of niet? Ja, nou zij, zij vertellen vooral aan uh, de winkelier van, uh, je kunt bij ons uh, kun je leren hoe je het slimst je spulletjes in de etalage zet wow. hè, en in, dien, in die dienstverlening uh, vinden ze hun, uh, hun marge. Okay. En is er een soort masterplan om de westerse markt te veroveren bij Alibaba? Nou, nee, ze zijn nog niet zo met uh, het westen bezig. Alleen nog maar wat, uh, wat proefprojectjes eigenlijk. Uh, ze zijn vooral in Azië bezig. Uh, India, Indonesië, Vietnam. Interessantere uh, markten misschien voor hun. Ja, en vooral ook eh, markten waar de concurrentie minder is. Dus daar is het makkelijker om binnen te komen. Kijk, hier in Europa daar heb je eBay en Marktplaatsen. Marktplaatsen is ook onderdeel van eBay. Ook dus Amazon dat is veel moeilijker om, om daar eh, eh, tussen te komen. Maar ze gaan het zeker proberen de komende jaren. Maar goed, nu is er nog een andere gedachte. Eh, namelijk, doordat mensen bij Alibaba kopen... komt er natuurlijk een gigantisch databestand... over van alles en nog wat ter beschikking... En het probleem is dat dat uiteindelijk... ter beschikking staat van de Chinese overheid... omdat elk bedrijf in China gewoon uh, ja, zo gauw als... ze uh, is verplicht om dat open te stellen. Exact. Ja. En, ja, dat, dus kortom, uh, als je hier wat koopt... sta je in China geregistreerd. Dat, is iets, dat heeft iets raars. Dat heeft zeker iets raars. Maar even nog inhakend op dat... Uh, is er geen masterplan. Er is wel degelijk een masterplan. De Chinese overheid uh, st, uh, schrijft daar stukken over. Die zegt, knip en klaar... Uh, data Dat vormt het nieuwe olie. Dat is het goud van de 21ste eeuw. En wij, de Chinese overheid, gaan er alles aan doen... om dat goud in handen te krijgen. Wereldwijd en waar dan ook. Dus er zit wel degelijk een hele slimme gedachte achter... om de AliExpress ook uh, wereldwijd uit te rollen. Die Chinezen willen onze data om economisch de uh, ja, sterker van te worden. Ja, en niet alleen dat. Kijk, dan moet je, je ook nog realiseren... dat de Chinese europeanen of Amerikanen niet op hun eigen markt toelaten. Juist, ja, ja, ja. En dat is denk ik wat veel Europeanen veel Nederlanders zich niet realiseren. Dus ze denken, nou, dat internet is open. Ja, dat is de westerse traditie. Maar probeer maar vanuit, uh, vanuit Nederland een mooie webwinkel in, in China te openen. Dat lukt je niet. Want je, je komt niet langs de Chinese uh, Great Firewall. En de Chinese overheid is als een havik-city op al het internetverkeer. Je hebt een Chinese partner nodig om daar je winkeltje te openen. Dus de Chinezen delen overal in mee. Als jij handel daar drijft. En daar daar kunnen, ja, dat zegt Hans heel goed. Wij moeten misschien een klein beetje meer als, zo slim worden als de Chinese overheid als het gaat om, om zaken doen. En dat staat nog los, inderdaad, van de, van de, ja, de wat gebeurt als onze uh, privégegevens worden gebruikt om ons te beoordelen. Uh, ja, dat. dat op de middellange termijn gaat dat ook nog een rol spelen. Nou, en, en, vooral... en de angst, sorry Hans, even ja. eerst een fragmentje, want ik wilde even laten horen uh, hoe de leidse onderzoeker Rogier Kremers daarop ingaat. Die angst van de Chinese overheid om die controle over die bevolking te verliezen, dat heeft hier ook van alles mee te maken. Nadat de Arabische lente begonnen... waarbij Twitter en Facebook een belangrijke rol speelden, was het klaar met Twitter en Facebook in China. Wij begrijpen niet dat de Chinese regering politieke stabiliteit en politieke continuïteit... als dusdanig belangrijk beschouwt. In ruil begrijpen zij niet hoe wij het hebben kunnen toelaten... dat Twitter en Facebook zo'n corroderende invloed hebben kunnen spelen... op politieke processen waarmee wij de stabiliteit en de integriteit... van ons politiek systeem overboord gooien... Als gevolg van een soort van uh, open maatschappijfetischisme. Ja, mooi woord, hè? Open <laughs> maatschappijfetischisme. Ja, ja, geweldig. Ja. Nou ja, ja. heeft hij, maar goed, hij, hij heeft wel gelijk. Ja, hij heeft zeker gelijk. Het, het is ook, hij, het is haarscherp ook het dilemma gewoon uh, op ja. tafel leggen. De Chinezen zien goed, die hebben al veel langer, uh, die zijn, die hebben tien jaar voorsprong in, in, hun, in hun visie op het internet. Die zagen tien jaar geleden al, Twitterbots kunnen gewoon een maatschappij bijna wel ontwrichten. Gewoon nep Twitter-accounts... die allerlei propaganda de wereld ingooien. De Chinezen hadden dat al tien jaar geleden door. En nu zitten wij een beetje te koekeloeren van... Oh, uh... En op Facebook kan je verzet tegen de regering organiseren. Dat oh, is ook... Uh... Dat is de andere kant, inderdaad. Het is, hoort ook bij een vrije democratie... om ook gewoon uh, ja, je te organiseren, je, je durft te verzetten... je stem te laten horen. Dus dat, uh, ja. En dus zijn die twee dingen, en Facebook en Twitter... in China niet toegankelijk... Ja, dat klopt. Maar ja, je kan het ook gebruiken om fake, fake nieuws te verspreiden... en ja. gewoon allerlei smaad en laster over de grote leider... Uh, om ja. Te ja, ik begreep, Hans ja. Orleman, dat ze daar een eigen uh, Facebook, Twitter-achtig iets hebben in China... Ja, dat hebben ze en dat is, uh, staat onder uh, goede controle van uh, de staat en, ja. de, en de partij. Wat vooral interessant is met Alibaba is om te kijken hoe dat bedrijf zich verder wereldwijd ontwikkelt. Want Alibaba, je denkt daarbij aan een goedkope spulletjes-etalage uh, op internet. Nee. Dat, zo is het begonnen, maar het is zich nu aan het ontwikkelen tot een multimedia concern. Dus ze hebben een aantal mediabedrijven overgenomen inmiddels. Ze doen heel veel in videocontent. Ze zijn dus echt een, uh, een, een, een, een contentbedrijf aan het worden. Waarbij jij straks uh, bijvoorbeeld jouw nieuws en jouw achtergrond uh, via Alibaba, een, een van hun platforms, uh, kunt betrekken. En daar is natuurlijk vooral het, het, het, de Chinese overheid zeer alert op. Wat ga je via die platforms eh, allemaal bekijken? En als zo'n bedrijf naar Europa komt, dan kun je er zeker van zijn dat, eh, ik kan zeggen, China-gevoelige eh, materie, dat die dan niet via een Alibaba-platform tot jou komt. En dat betekent dus dat je heel erg moet oppassen hoe Alibaba zich de komende 10, 20 jaar in het Westen, in het vrije Westen, eh, kan ontwikkelen. Ja, hier ligt een boek voor u, De Rode Miljardair. Dat, ja. dat, dat gaat over die oprichter van Alibaba. Ja, dat, dat, dat is het boek wat ik twee jaar geleden ja, ja, ja. over Jack Ma geschreven heb. Jack Ma is trouwens een hele interessante moderne Chinees. Hij is prototype van de Chinees die de wereld ingaat, die ook kan communiceren met de wereld. Hij is een uh, leraar Engels, Engels, hij is degene die Alibaba heeft opgezet en hij is ook degene die heel slim omgaat met de Chinese overheid, die hem aan de ene kant beperkt en aan de andere kant ook enorme mogelijkheden geeft om zijn bedrijf uit te Bereiden, zolang hij maar door de hoepels van de Chinese partij, van de Chinese staat, heen springt. U heeft een fijne ervaring gehad met uw motor. Maar zou u nu nog bij iets bij Alibaba komen? Ik zou bij Alibaba geen boek bestellen. Want? Nou, als ik uh, een, een, een, een boek zou bestellen wat uh, ik zal maar zeggen, gevoelige. Uh, materie. Over de Dalai Lama. Of over de vrijheid van Taiwan. Of over uh, de corruptie binnen uh, de allerlei uh, hoge families. Maar die leveren ze die, toch van... helemaal niet? Die um, dat weet ik niet. Dat heb ik nou, nooit heb, niet heb geprobeerd, maar um, stel je voor dat zij straks een uh, Bol.com overnemen. Ja. Daar kun je het wel krijgen. En dan kun je er zeker van zijn dat <laughs> euh, ik zal hem achter jouw naam... een vinkje komt te staan, straks in China... Uh -huh. omdat jij uh, geïnteresseerd bent in dat soort boeken. En dan kan het best zijn dat jij over tien jaar te horen krijgt... als jij naar China wil en je wilt een visum aanvragen... dat je om onduidelijke reden te horen krijgt... nee, u bent even niet welkom. Nu is het grappige natuurlijk dat de westerse wereld... is behoorlijk opengebroken toch, door het hele internet. Er is veel meer vrijheden. Er waren mogelijkheden om met elkaar dingen te organiseren, nou ja, uh, acties zijn te organiseren... juist door dat soort platforms. En dus werd er gedacht, omdat het Chinese model... nu naar een soort uh, ja, markteconomie gaat... en dat internet zo'n grote rol in China speelt... dat dat vanzelf ook zou moeten gebeuren in de Chinese maatschappij. Het grappige is dat dat juist niet het geval is. Ja, dat is uh, zeer interessant. Dat hebben de, de, de geleerde heren en de kennis en de opiniemakers hebben hier eigenlijk niet op gerekend. Precies wat je zegt. Dat je dus toch een gesloten maatschappij kan hebben waarbij eigenlijk uh, innovatie uh, een, een grote rol kan spelen. Innovatie is altijd gekoppeld aan vrijheid, intellectuele vrijheid. En die Chinezen die ja, die zijn eigenlijk dit hele model aan het, uh, ja, op zijn kop aan het zetten. En met het effect dat ook gewoon allerlei ja, half corrupte regimes... of uh, half gesloten regimes, die kijken hier met heel veel interesse naar. Die denken van, oh, het kan dus wel. Die democratie ja. hoeven we toch niet zo serieus te nemen... om economisch te floreren. Dus ja, het is... Nee, ze hebben juist een... een uh, ik begreep uit, uh, uit de documentaire die morgen te zien is... dat ze juist een enorme grip hebben gekregen op hun inwoners. Omdat ze een soort sociaal kredietsysteem hebben uh, geïntroduceerd... waarbij dus uh, uh, precies... Uh, steeds, uh, het is precies uh, omgedraaid, inderdaad. Ja. Uh, het zou openheid en zo allemaal. Maar het is nu het internet wordt gewoon gebruikt om je te monitoren en om jou als burgerconsument. Ja. een review te geven vanuit de overheid. En dat dat daad... vond ik schokkend, dat ja. sociale kredietsysteem. Ja, dat is ook schokkend. En dat uh, is heel slim, hè? want ja. je kunt dus straks... bonuspunten krijgen ja. als jij je als uh, goede burger... althans in de ogen ja, ja. van de Chinese communistische partij gedraagt. Moet je eens voorstellen, dan krijg je straks... je, je kopje koffie krijg je met korting... omdat je uh, uh, braaf geen uh, gevoelige dingen zegt over de politiek. Ja. Maar wordt het en dan... uh, je moet meer betalen als je lelijke dingen zegt over de politiek. Maar wordt het dan niet zo hoog tijd, zo want dat er toch op een of andere manier over nagedacht wordt. en dat die data, die van, ik uh, bedoel voor iedereen op dit ogenblik. duidelijk is dat dat van levensbelang is. voor ja. hoe de wereld er komt, de komende uh, jaren uit gaat zien. dat je die op een of andere manier bewaakt? Ja, er komt een nieuwe Europese wetgeving aan. en daar wordt eigenlijk, in de letter wordt daarvan gezegd. Uh, je mag pas als bedrijf die data vergaren als jij waarborgen hebt dat je ze niet in handen speelt... van allerlei rare partijen. Alleen, ik heb er een beetje naar gekeken. Ik ben geen expert, maar eh, lang verhaal kort. Volgens mij is die uh, wetgeving niet... Uh, uh, er zitten genoeg mazen in de wet... dat zo'n Alibaba daar gewoon onderuit kan... en toch de, al die data aan de Chinese overheid kan overleggen... zonder dat ze in conflict komen met die wetgeving. Dus ik heb er niet zoveel vertrouwen. En hij zou eigenlijk strenger moeten. En de, die discussie moet nog echt van voren af aan op gang komen. Ja, daarom daar wil ik die film ook maken. Er is totaal geen databewustzijn in, in, in Nederland, niet in Europa ook niet. Ja, het wordt wel tijd. Oké, okay, hartelijk dank voor de uitleg. Ja. We spraken met programmamaker Roland Duong... en China-deskundige Hans Molleman. Ging dus over de documentaire Shoppen volgens China... morgenavond te zien, hoe laat, weet je dat? 9 uur. 9 uur, op NPO2. Meer informatie, trouwens, allemaal hierover. En ook wat er, uh, zeg maar, allemaal in het programma gebeurt. Is te vinden op maxnieuwsweekend.nl. En natuurlijk op onze Facebookpagina. Het mooie is, die is vanuit Nederland gewoon toegankelijk. En dan gaan we nu naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie de Donkey olympic Olympisch Nieuws met Geo Olympens. Irene Wust draagt morgen de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie. Ze is de opvolgster van Bob de Jong die in Sochi de vlag droeg. Wuust vindt het fantastisch. Ja, hele grote eer. Ja, dat is wel... Uh... Ik kreeg uh, de vraag gisteren van Jeroen Bel en, uh, nou ja, of ik het zou willen doen. Dus daar hoefde ik niet over na te denken. Nee, je mag nooit verwachten. En uh, in Sochi uh, was het ook niet zo. En toen uh, was ik ook uh, de grootste Olympia. Dus uh, nee, het is een hele grote eer. En ik ben heel blij uh, dat ik... Uh dat ik het mag doen. Ja, past het misschien bij deze laatste afsluitende spelen? Uh, ja, nou ja, voor mij is het dan uh, inderdaad wel uh, een mooie afsluiting... van mijn Olympische carrière. Wuus pakte deze spelen goud op de 1500 meter... en zilver op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Ze is de succesvolste Nederlandse Olympia aller tijden... met een totaal vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. En er was een teleurstelling voor snowboardster Michelle Dekker vannacht. Ze wist niet door de kwalificaties op de parallel reuze slalom te komen. Het scheelde 100 honderdste van een seconde. De winnaar van de discipline is de Tsjechische Esther Ledecka, Die schreef met haar gouden medaille Historie. Nu moet Ledecka het borden naar onder toe. Maar Jurk is nog zeker niet uitgeschakeld de Duitse. Esther Ledecka. op dat laatste stuk. Houdt ze de voorsprong vast en wordt hier geschiedenis geschreven op de winterspelen. Jawel! Esther Ledecka. Nog nooit wist iemand zowel bij het skiën als bij het snowboarden. In twee totaal verschillende sporten goud te winnen op één Olympische Spelen. En Esther Ledecka doet dat hier. Bij de mannen won de Zwitser Nevin Galmarini het goud. Vorige spelen moest hij nog genoegen nemen met het zilver. En het zijn fantastische spelen voor Noorwegen. Na 95 van de 102 onderdelen staan de Nooren bovenaan de medaillespiegel. En vannacht hebben ze ook nog eens een record gebroken. Nooit eerder won een land zoveel medailles op één editie van de winterspelen. Ze staan op 38 plakken, eentje meer dan het vorige record van de Verenigde Staten, dat acht jaar geleden in Vancouver werd gehaald. En voor Groot-Brittannië zijn dit ook al spelen om nooit meer te vergeten. Met één keer goud en vier keer Brons deden de Britten het beter dan ooit? Ja, u bent weer terug bij Max Nieuwsweekend. We gaan het hebben over uh, gitaren, de gitaren van Gibson. Jimmy Page speelde er een, Santana, Eric Clapton, beroemde gitaristen. Ze zweren bij deze iconische gitaren. Een gitaar van dit merk was jarenlang de meest begeerde gitaar. Maar het imperium begint scheuren te vertonen. Gibson staat op omvallen. Als de gitaarbouwer voor eind juli zijn schuld... van ruim een half miljard niet aflost, dan valt het doek. Bij ons is gitarist Erwin Java. Hartelijk welkom. Ha, Ooit gitarist bij QB en the Blizzards. En uh, we willen van hem wel eens weten... wat er verloren gaat als Gibson verdwijnt. Ja, uh, u droomde ooit als jongetje van een Gibson-gitaar? Ja, dat klopt. Toen ik uh, 16 was... Uh, uh, ik kom uit Assen. Uh, en in Assen waren geen muziekwinkels... waar ze echt uh, Gibsons in de etalage moest hadden. Moest je naar Groningen? Dan moest ik naar Groningen. Ja. Dus liften naar Groningen. En daar, uh, daar hing die Gibson, die Les Paul... van 3000 gulden. Ik Waarom heet het... dat ding Les Paul eigenlijk? Dat, want uh, dat is wel de beroemdste. Uh, uh, uh, Les Paul is, uh, dat was een artiest. Hè? Dus uh, uh, Gibson de, de, uh, uh, uh, heeft... Um, op het, Les Paul, de man Les Paul, heeft dus een ontwerp ingediend bij Gibson. En uh, die zijn het in productie gaan nemen. Juist. Zo is het, uh, en dat is uh, ja, jaren 50 is dat, uh, is dat al gebeurd. Het waren van start af aan behoorlijk dure gitaren. Ja, hè? klopt. Ja, ja, dure Wat gitaarren. maakt het zo duur? Uh, nou, de constructie, de, de, de, hele, de, hele, de hele bouw natuurlijk. En ja, op een gegeven moment ook de naam. Het is natuurlijk zo dat, uh, nou ja, he, wat Nico ook al zei, uh, mensen als Clapton. He, eigenlijk, eh, Gibson is eigenlijk de, de archetypische rockgitaar. He, de eerste plaats van John Mail en de Bluesbreakers met, met Eric Clapton. Dat is eigenlijk het begin geweest van de rockhistorie. Een Gibson les Paul op een Marshall versterker. Dat is... Dat, dat, dat, is dat, dat, dat Iconisch, ja. Dat, uh, dat is het, ja. En, en kan je dat nu nog doen, eigenlijk? Nou, kijk, als je... Als je uh, uh, Mensen als Slash bijvoorbeeld, ja. he, Guns N' Roses, die, uh, ja, die, die, die zet dat wel voor. Maar Gary Moore heeft dat natuurlijk ook gedaan met, met, met zijn Still Got The Blues periode. En... Uh, nou, het is ook meer, meer de rockkant op, uh, op gegaan. Maar als je naar B.B. King, dat is dan een andere uh, Gibson... maar die, die sound die, die is onmiskenbaar. Ja, we hebben twee fragmenten klaarstaan... van beroemde gitaarpartijen op een Gibson. Allereerst Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ja, ja, fantastisch dus, hè? Ja, he. toch? Mooi, dikke Maar wat maakt dit nou zo fantastisch? Om een of andere reden. Ja, tenminste, mij raakt het meteen. Ja, nou ja, kijk, je hebt, eigenlijk heb je, heb je twee, het onderscheid tussen de Fender en, en de Gibson, eigenlijk. Hè? En de Fenders hebben uh, van, zich, van zichzelf eigenlijk een wat, wat dunner en scheller geluid. Ik ben, moet eerlijk zeggen, zelf echt een Fenderman. Maar ik wilde altijd een Gibson. Dus toen ik op een gegeven moment een, als 16-jarige. Een, een, een, een, ik moest het maar met een Fender doen, terwijl Fenders eigenlijk hartstikke goed zijn. Maar in die tijd, ik, een tweedehands Fender heb ik in de tijd voor 300 gulden kunnen krijgen. Uh -huh. Als je ziet wat ze nou waard zijn, eentje uit 1964. Maar ik ging er dus in sleutelen om toch een beetje dat Gibson geluid te krijgen. Dat, dat heeft namelijk te maken met een, een beetje technisch verhaal... maar met de elementen die maken dat, dat, uh, dat je dat dikke geluid krijgt. En nu hebben we dus die lof bezongen van die Gibson. Dat is allemaal zo'n geweldige gitaar. Is. En hoe kan het dan dat zo'n imperium op instort staat? Daar nou, ik denk voor. heel veel concurrentie. He, uh, ik, ik heb zelf een, een Gibson-achtige gitaar. Maar die is gewoon door iemand gebouwd. En die heeft eigenlijk gewoon bijna een Gibson nagebouwd. He, en, uh, uh, en, en er zijn ontzettend veel ja, goedkope Aziatische merken. He, en, die, en die bouwen gewoon hele goede... Ja, uh, kips en acht gitaar erna. Is dat het? Kom... Nou, onder andere. Want ik, ik denk dat de, de kant die de muziek is opgegaan... misschien ook een rol speelt. Ja, precies. Kijk, als je, als je ziet... Uh, uh, he, de die zanger van ACDC bezinkt ergens van... 15 million fingers learn to play. He. Die tijd is voorbij. He, de, de tegenwoordig uh, hebben ze net zo lief een draaitafel... Uh, de, de kids om de muziek, ja. uh, de muziek in te gaan. Hip-hop. Uh, ja, of uh, DJ of weet ik veel wat. Dus ja, dat... Uh, is de tijdgeest ook? Zeg, je zit nu wel met een Gibson op schoot. Ik zit nu met een Gibson op schoot. Ja. Hij is niet van jou, hè? Hij is, nee, hij is van een leerling. <laughs> ja. Ja, ja, ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja, ja. ja, ja. want uh, nou, ik heb zelf dus geen, wat ik nee, moet ja, ja, ja, zeggen, ik, ik heb zelf ik heb zelf nagemaakt. Het is ook jouw schuld dat het nu zo slecht gaat met die Gibson. Uh, uh, ja, absoluut, maar ja. ze zijn nog steeds. Kijk, deze, dit is dus zeg maar een, een gitaar die kun je online bestellen bij, bij een, het is een goede gitaar. Maar de echte, hele goede, ja, die zijn nog steeds heel erg duur. Vijf, zesduizend euro. Nou ja, dan heb je een leuke. Dan heb je een leuke, ja. ja. En, en, en wat kost nou echt zo'n zo ding uit de 60 jaren? jaren? Nou, Want zo in, lang gaan ze mee, hè? Ja, ja, ja ik, uh, toen ik dus in Groningen kwam, hè, in, in, uh, ik ben gaan studeren daar in de jaren 70. Toen had ik eentje in de handen. En dat was een, een, uh, een Goldtop uit 1959. Daar vroeg ze toen al 6500 gulden voor. Dat had ik moeten doen, maar ja, ik kreeg ja. als student natuurlijk nooit Hallo. lening, weet je wel. Want ja. die Gietzelde gitaar die is nu 150.000 dollar waard, denk ik. Ja minstens. ja, minstens. Nou, laat eens horen hoe die, hoe die klinkt. Want je hebt ze niet voor niks meegenomen. Nee, precies. Groet uit Gollo. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja, uit Groningen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, het is uh, meteen een heel herkenbaar geluid. Ik denk voor veel luisteraars die toch waarschijnlijk boven de vijftig zijn, die herkennen dat. Ja, ja ik, ik, hoop, ik hoop jongeren ook wel. <laughs> ja. Nou ja, je zei net, de, de muziek is een andere kant ja, ja, ja, ja, ja, maar goed, ik, ik heb natuurlijk ook leerlingen die... Uh, hè, dus, de, ja. de, de, de, de rockfans die herkennen het nog steeds wel. Ja, ja want ja. die leerlingen die, die, die, die zijn daar dus wel gevoelig voor. Je hebt, je hebt leerlingen, dat begrijpen ja. we nu ondertussen. Ja. Die zijn er dus wel gevoelig voor. Ja, de leerlingen wel, gelukkig. gelukkig nog wel. Maar ja, te weinig voor Gibson, helaas. Ja. We hebben nog één fragment, Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. Ik denk dat dat ook heel erg is. Wat moet er nou gebeuren om dit uh, overeind te houden, eigenlijk? Is daar een plan voor? Uh, ja, een half miljard of zo, had ik, uh, hoorde ik. Ja. <laughs> ja. Nou, ik ik <laughs> ja. weet niet of jij dat van je royalties bij kan passen. Uh, nou, net niet. Nee, nee. nee, okay. nee, nee. <laughs> nee. Ja, het, het, het moeilijk, denk ik. Ja, het, uh, maar aan de andere kant, kijk, kijk het is, het, uh, volgens mij hebben ze eerder in zwaar, uh, zwaar weer verkeerd. Maar hoe kom je nou aan een schuld van een half miljard? ja dat, uh, dat zal toch een, een managementkwestie zijn ja ben ik ben ik bang ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. nee maar is dat, is dat um hoe belangrijk is het dat je dat overeind houdt? Of nou, zeg je okay. nou, alles uh, gaat voor, voorbij? Kijk, wat, wat ik zei, hè, die, die tekst van ACDC... AC het is natuurlijk zo dat... Uh, het is niet meer zo dat een hele hoop kids... Dus, uh, die, ze hebben een rolmodel nodig. Hè? Een hele, hele bekende gitarist... Die, ja, weet ik veel, die, die, die op, op de, de social media tegenwoordig... Of op YouTube heel erg, ja, weer heel erg uh, be, be, bekend is of zo. Dan, dan trekt het weer aan. En Tim als, Knol iemand, is misschien iemand, zo iemand die jong is en uh, nou ja, je, Een gitarist. Ja, of misschien ja. in Nederland. Maar iemand als Joop Bonamassa dan internationaal mm -hmm, natuurlijk. Vast, hè. Speelt Tim Knol ook op een Gibson? Ja, ja nog, nog, er zijn nog steeds wel veel mensen die op ja. Gibson, uh, spelen. Daniel uh, volgt ook veel. Ja. ook Vender, maar ook, ook, ook, uh, ook, ook Gibson. Um, Dors Koijmans, Jan Akkerman natuurlijk. Ja. Voor die is alweer van ook, ouder. Dat zijn de oudere jongens natuurlijk. En uh, het is niet zo dat. dat uh, maar ja, de, nogmaals, de, de, de hele muziekwereld is veranderd. Hè, dus ja. Uh, ja. Nee, maar is het erg als zo'n instituut uh, ophoudt te bestaan? Nou, of zeg je dan, dat wel, is cultuurgoed, dat moeten we over het eind houden? Of zeg je, nou ja, goed, het is ook maar een firma die ooit is opgekomen en... en ja. Nou ja, kijk, het, het zou zonde zijn als... Blinken en verzinken. Als, als dat soort gitaren niet meer uh, gemaakt zouden worden. Dat zou natuurlijk erg, erg jammer zijn. Hè, met die kwaliteit. Hè. Maar ja, uh, het is natuurlijk ook, ook zo van... Kan zo'n bedrijf dat garanderen? Hè, dat, nog, uh, als ze hm. het al zo moeilijk hebben... Gaan ze niet over naar, naar, naar, naar goedkope. Uh, dat hebben ze het toch al gedaan? Ze het nou, toch al dat al. bedoel ik, dat gebeurt dus heel veel. Dus he, je, je zou kunnen zeggen: misschien moeten ze ervoor kiezen om alleen, maar, alleen nog maar die hele goede gitaren uh, ja. te produceren. Maar ja, dan moet. Nogmaals, dat is een managementding natuurlijk. Ja, maar omdat, daar is die markt weer klein voor. Uh, ja, oké. Okay. hoe gaat het eigenlijk met ja. vinden dan? Is dat bekend? Als het, als dat, dat waren dus kennelijk altijd of dat zijn nog steeds echt de namen. Fender nou ja. en Gibson. Maar gaat het met die Fender fabriek dan wel goed? Ik, ik, denk, ik, ik denk dat ze allemaal in zwaai weer verkeer hoor. Want uh, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld Ibanez. Uh, he, Ibanez is in de jaren zeventig uh, opgekomen. He, met, met name in die, in die, in die hardrock uh, afdelingen. Steve Vai, Joe Satriani. Die, zijn, die hebben echt reclame gemaakt voor die, voor die Ibanez gitaren. Maar ja, daar heb je ook hele goede replica's van. Of er zijn ook al, allemaal, allemaal goedkope Aziatische merken die dat uh, namaken. Ik moet ook trouwens zeggen dat Gibson zelf heeft uh, uh, het merk Epiphone... dat is eigenlijk een soort B-merk van, van, van Gibson. He, dat zijn zeg maar hele goedkope Gibsons. Ja, En dat loopt misschien... je zou op een gegeven moment daar wel weer een hoes in. Dus ik denk dat ze daar weer uh, uh, toch wel een beetje compensatie in, in kunnen krijgen. Maar, ja, het ja, is een moeilijk verhaal, joh. Ja, ja dat, een half Maar je, misschien is er wel een, een, een rijke manier die op een gegeven moment zegt: ik neem het over. Wat is nou nog één loopje? Laat ons nog één loopje horen. dat je weet dat het een Gibson is. Dat je weet dat het een Gibson ja. is. Ja. loopje. Dit is een sound, hè? Ik bedoel. Uh, uh, ja. maar hij kan niet zingen. Jij durft het ook niet. Nou, kijk nee, precies. Uh je eh, dankjewel. Erwin Java hoorde u op gitaar en ook sprekend over gitaarbouwer Gibson, die op het punt van omvallen staat. Dankjewel voor je komst. Ja. Slapend slim worden, wie wil dat niet? Door technische innovatie hebben wetenschappers een manier gevonden om informatie de hersenen in te sluizen, sluizen tijdens de slaap. Slaaponderzoekers van het UVA Slaap- en Geheugenlab weten nu hoe het geheugen tijdens de nachtrust in principe kan worden gestimuleerd. Niet het hele Deense woordenboek, maar proef proefpersonen wisten na de nacht... in ieder geval meer Deense woordjes dan voor hun slaap. Goedemorgen, Lucia Talamini, hoofd van de Slaap- en geheugenlab van de UvA. Uh, het klinkt allemaal wonderbaarlijk. U zit er stralend bij. Ik vind het ook wonderbaarlijk. Ja? <laughs> Ik ben heel trots op uh, ja. Ja, de ontwikkelingen. Vertel, wat, wat is er nou gelukt eigenlijk? Het is gelukt inderdaad om het geheugen van mensen te manipuleren... tijdens hun slaap. In dit geval het versterken van bepaalde geheugensporen... die ze voor de slaap geleerd hadden. Deense woordjes en hun betekenis. Of met een licht andere manipulatie... het verzwakken van het geheugen voor diezelfde woordjes. Want wat gebeurt er? Mensen die moeten overdag Deense woordjes leren. Daar zijn ze mee bezig. S'avonds moeten ze Deense woordjes leren. Nou goed... Hebben ze ja. dus dat gedaan, dan gaan ze slapen. Ja. Dan krijgen ze met zo'n mutsje op hun kop, mm -hmm. met elektrodes. Ja, van dan kunnen we de hersenactiviteit een beetje volgen. Goed, en, en wat gebeurt er dan? Gaat, wordt er dan op een gegeven moment, als ze aan het slapen zijn... zit er dan iemand bij hun oor die nog een keer dat erin fluistert? Nee, dat is in de jaren zestig al eens geprobeerd. Oh. Het werkte niet zo goed. <lacht> en tegen een, nou, over de laatste tien jaar zijn dergelijke... Experimenten ook weer geprobeerd met mm, schommelende resultaten. Dat is ja, met niet solide resultaten. En wat we nu doen, nu gebruiken we een stuk high-tech erbij. Wat we nu doen, is die persoon ligt te slapen. Terwijl die persoon ligt te slapen, wordt die hersenactiviteit geregistreerd, maar ook gelezen. In met technische termen zou je zeggen, we modelleren uh, die hersenactiviteit en voorspellen die hersenactiviteit vooruit. Um, en dat doen we omdat we in dat vooruitgevoorspelde deeltje... willen we patroontjes herkennen waarvan we weten... dat ze gerelateerd zijn aan natuurlijke verwerking. Informatieverwerking. Dat doen we allemaal sowieso toch als we slapen. En op die momentjes sluizen we er herinneringetjes aan. Aan die Deense woordjes. Dus heel zachtjes het Deense woord zelf. In een poging om die natuurlijke processen... Ja, maar te beïnvloeden, maar naar maar van, we, herhaal we, het voor jezelf het Duitse woordje... en niet wat je ander, andere dingen die je vandaag gedaan hebt. Nee, maar hoe, hoe stop je dat Deense woordje er dan in tijdens te slaan? Dat Deense woordje is nog steeds een box die, uh, uh, waar, een, waar dat Deense woordje uitkomt. Dus het is een, een auditief... Oh, dus het is, dus is wel steeds zo... bij wijze van spreken iemand die, die heel zachtjes wat zegt... In, maar het is een box en die box wordt gestuurd door een computerprogramma. Maar het is wel degelijk zo dat het dus uh, tijdens die, die slaap iets te horen is dan? Ja, heel okay. zachtjes. Ja. En die box die zegt als murrebreut of zo? Ja. ja? Dat was inderdaad een, een, een voorbeeldje. Dat woord komt niet echt in de lijst voor, maar het zou kunnen, ja. Wat minder bekende woorden. Ja. <lacht> dus dat betekent dat tijdens je slaap werkt dus je auditieve systeem? Ja, en dat weten we allemaal, want uh, we worden ook wel eens natuurlijk wak, spontaan wakker van uh, geluidjes. En dat gebeurt meestal niet meteen, maar. maar, de, maar Voordat we wakker zijn geworden, verwerken we die geluidjes al wel. En dat weet u omdat, eh, ik weet niet hoeveel of of kinderen heeft... maar als, uh, als een kindje of een baby ligt, uh, verderop ligt te brullen... dan, dan dringt dat toch in die slapende hersenen door. En dat, en dat is belangrijk, dus dat maakt je wakker op een gegeven moment. Terwijl een, een tikkende wekker of een verwarmingsgeluiden... waar je aan gewend bent en je weet dat is niet belangrijk... Die maken je dan niet wakker. Is het moment... dus je verwerkt het. Is het maar een fractie van een seconde dat je er iets in kan stoppen? Of is dat best wel twee minuten of zo? Een het, is, uh, het, is een, het is een ongeveer... Die hersenactiviteit die, die vertoont schommelingen overdag, overnacht. Maar euh, s'nachts heb je hele specifieke, trage schommelingen. En die schommelingen gaan gepaard met het activeren. Dus heel actief worden en plastischer worden. En heel stil worden van hersencircuits. En in die actieve fases sluiten we dat woordje erin. En dan heb je het over gemiddeld iets van 500 milliseconden. Oh, dus echt het is echt flits. Ja, daarom, kunnen we het, daarom hebben we ook die vooruitvoorspelling nodig. Maar in, in zo'n flits kan je toch geen smuggerbeurt zeggen? Nee, dan zeggen we kortere dingen, zoals door of zo. Oh, waarom zijn het de Deense woordjes? Ja. Waarom zijn de Deense Omdat, woordjes? Uh, om hele praktische redenen. Uh, we, mensen moeten wel iets leren opdat we dat kunnen versterken of verzwakken. En Deens ligt relatief dicht bij Nederlands. Het na dichtst na Duits, maar Duits is voor mens, veel mensen bekend... Oké, okay, jullie hebben dus dat deens erin probeert te stoppen. Wat, ja. wat kon je toen constateren? Uh, nou, de, toen konden we constateren... Kijk, een mooi experiment, moet je natuurlijk een controle hebben. Dus een deel van de s'avonds geleerde woordjes... die werd, probeerden we te reactiveren tijdens de slaap... door door heel zachtjes te zeggen... en een ander deel niet, het controledeel. En dan konden we zien dat na de slaap, als het geheugen getoetst werd... Uh, je ziet tor en dan moeten mensen de vertaling intypen. Uh, op dat moment zagen we dat de gereactiveerde woordjes, dat mensen het daar beter op deden. Flink beter, significant beter dan op die niet geleerde, dan op die niet gereactiveerde woordjes. Ja, en ja. significant beter. Wat, hoeveel is dat? Hoeveel procent? Ja, dan, dan heb je het. We doen het over grote groepen mensen. Ja. En, en als we statistiek doen, dan heb je het over gemiddelden. Dus gemiddeld inderdaad een kleine 10% beter. Dat klinkt dan... nog niet zo heel veel, vind ik. Nee, maar toch, als je elke nacht uh, gratis een paar woorden erbij krijgt. Dan, uh, en je doet dat een week lang. nou, dan heb je toch weer een, nou, dan dan kun je dan leer... een klein praatje <hazien> voor. Nou, nou, dan leer je toch nog geen Spaans <hazien> ongezellig gezellig daarop te kosten. een beetje. Uh... Nee, je moet de... altijd nog wel je best doen. Tenminste, in de, zoals we het nu. Uh... Nee, maar dat gaat dan toch heel... Langzaam, of niet? Nou, kijk... Voor ons natuurlijk is... Voor het allerbelangrijkste het is de wetenschappelijke Precies. kant het principe. Maar ja. ik denk wel toch dat... Um, ik en, en ook moet je bedenken... We zijn nog maar aan het begin. Uh, in een eerste experiment lukt het op zo'n manier. Ik hoop dat we het op een gegeven moment beter kunnen krijgen. Je constateert dus dat je er informatie in kan stoppen... waar ja. daadwerkelijk iets mee gebeurt. Ja. Maar nu de volgende stap. Waar denkt u dan aan? Ja, De volgende stap is om dit nog wat, uh, proces misschien nog wat beter te krijgen. Uh, nog wat effectiever. En dan kan je misschien het wel gebruiken om uh, mensen... Uh, te helpen om herinnering om, om beter te leren. Misschien ook mensen die vanuit zichzelf enige beperking hebben daarin. Of juist om mensen die problematische herinneringen, te herinneringen hebben... zoals traumaherinneringen, te helpen om die te onderdrukken. Aha, die er is vergeten. dus ook een andere kant. Er is ook die andere kant, ja. Vroeger werd er gezegd, leg het boek maar onder je kussen, hè? Ja. <laughs> ja <laughs> nee, misschien. Legt u die andere kant eens uit, want dat is natuurlijk iets heel anders. Dat is iets heel anders, maar door herinneringetjes te reactiveren tijdens die hele meer geïnhibeerde stille perioden in die hersenen, wordt het geheugen wat slechter voor die specifieke woordjes dan voor woorden die niet gereactiveerd worden. Hoe dat precies komt weten we nog niet. Wat er precies in die hersenen gebeurt waardoor je die verzwakking krijgt weten we nog niet. Wat we meer wel weten in het algemeen is dat hersencellen... Hun contacten onderling kunnen versterken, maar ook kunnen verzwakken. Die processen gaan hand in hand. Als wij alleen maar zouden leren, als wij dat alleen maar konden versterken, dan kwamen we aan een verzadiging en dan zou het ophouden met het leren. Dus die twee processen gaan hand in hand. En kennelijk, op een of andere manier, sluizen we die wortjes er dan in op een, op een moment dat die synaptische verzwakking sterk is. Dan, dan verdwijnt juist die impuls. En dan brokkelen de herinneringen juist af. Aha. Wat je dus de mogelijkheid zou kunnen geven... idealiter gezien... om dingen die je gewoon niet meer wil weten... weg te vegen. Ja, zoals in die ene... Dat is wel het scenario 3014. <lacht> ja. Eh, ja, ja. Nou, 3014... Nee, misschien niet, hoor. maar Nee, maar, maar die experimenten zijn traag en een experiment bij ons in het lab duurt wel een jaar. Dus je bent wel even bezig, maar nou, het is toch al oh, wel. Ja, spannend. en daar zitten natuurlijk ook weer allerlei andere kanten aan. Want ja. Hè? Ja, als je iemand euh, ja. zeggen, iets kan laten vergeten... Ja. dan kan je dat ook altijd weer op een hele verkeerde manier gebruiken. Nog even iets anders. Ik, je zou denken, die mensen die hier, hier aan onderworpen worden... aan deze uh, onderzoeken, die uh, slapen veel slechter. Maar dat bleek niet zo te zijn. Nee, hè? dat bleek niet zo te zijn. Want uh, die mensen slapen juist dieper. En dat is misschien nog wel een belangrijkere bevinding ja. eigenlijk. Gegeven toepasbaarheid. Ja. Dat mensen die slaapproblemen hebben... hier misschien op een of andere manier ja. baat bij zouden kunnen hebben... Ja. bij de uitkomsten van de onderzoek. En dat onderzoek. zijn er zoveel in onze maatschappij... van we doen zoveel dingen om die slaap dwars te zitten. <lacht> ja. dat, uh, ja. En medicatie helpt niet echt goed. Of echt niet, zou een somnoloog zeggen. Maar, ja. maar, maar door die interventie sliepen ze dus dieper, ja. begrijp ik. Ja. Je moet je, als we even teruggaan naar die schommelingen in hersenactiviteit... Ja. Schommelingen tussen activatie en deactivatie. En activatie en deactivatie. Um, als wij, we kunnen dus met, die, met woordjes of sensorische stimuli in het algemeen die, die schommelingen een duwtje geven. Die schommelingen die, die, die komen voort uit intrinsieke netwerkinteracties, maar waar. Input ook een rol in speelt. Dus met input kan je, als het ware, die activatie, bijvoorbeeld een zetje geven. Meer activatie en dan zakt het ook weer dieper in. En dus je kunt, als het alsof het een schommel is, kan je op het juiste moment, als je een push geeft, dan krijg je een boosting van die, van die oscillaties. En dat is per definitie dieper slapen. Want hoe dieper je slaapt, hoe meer van die oscillaties je hebt. En nu, ja duwen we dat aan. Spannend hoor. Ja. En zo als u erbij zit en vertelt. Ja. ja interessant, ik... interessant onderzoek. Ja. ja. ja. En ondertussen hebt u vast ook een heleboel Deense woordjes geleerd. Uh, <laughs> nou, niet... valt dat ik was kan... er niet. Ik kan, ik kan zeggen, IJs mij. Oh. Dat betekent, hou jij van mij? Ja. Nou. Kunnen jullie allemaal zeggen, ja IJs Oké. Okay. <laughs> En wat betekent toren? Is dat deur? Weet ik niet. Oh, nou goed, dankjewel dat, Lucia. Lucia Talamini hoort u. Zij is slaaponderzoeker en hoofd van het slaap- en Geheugenlab van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank voor de komst. We gaan zo meteen verder met Roelof de Vries, in gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Vissermannen bijvoorbeeld, of uh, privédetectives... Je hebt uh, te maken met uh, ja, soms uh, mafkezen. Waar ik nu mee bezig ben, is zeer gevaarlijk. Ik denk wel dat ik uh, iets meer dan gemiddeld in mijn spiegel kijk. De zes ogen van de Vries. Deze week met drie ex-daklozen. Komende nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 WOZ Waarde te hoog. Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via Bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Op zoek naar elektronica en techniek. Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. NTO Radio 1.